je tijdens de doei-doei-dagen je vlucht en verblijf met Transavia Holidays... dan krijg je tot wel 400 euro korting. Doei, doei! 538 Nieuws. 1 uur. In Rotterdam is iemand aangehouden in verband met de vermissingszaak... van de tienjarige Wendy. Volgens de Telegraaf is het de bewoner van het huis waar ze werd teruggevonden. Een voorbijganger zag het meisje binnen zitten en waarschuwde de politie... Intussen wordt ook weer verder gezocht naar de achtjarige jongen uit Steenwijk... die sinds gisteravond zoek is. Het kan in aanloop naar de dooi van morgen vannacht gaan ijzelen. Daarom geeft het KNMI voor bijna het hele land vanaf vanavond code oranje af. Uitzondering is Zuid-Holland. Verwacht wordt dat tijdens de maandagochtendspits... alleen het Noordoosten nog last heeft van de verraderlijke gladheid. Acht doden op een huwelijksfeest in Pakistan. Ook het bruidspaar kwam om, melden media. De oorzaak is een explosie, waarschijnlijk door een gasfles. Het feest was in een huis dat stortte door de ontploffing grotendeels in. Elf mensen werden levend onder het puin vandaan gehaald. En een marathon op natuurijs zit er niet meer in. Het is alleen vandaag nog koud, morgen gaat het dooien. Het ijs groeit daardoor niet genoeg aan... om tot de juiste dikte voor een marathon te komen. Dat laten verschillende ijsverenigingen weten. Er is deze winter al wel een marathon geschaatst... op tweede kerstdag in Winterswijk maar ook af en toe wat zon. Het is koud. 1 graad in het zuidwesten tot min 3 in het noordoosten. Morgen minder koud. 3 tot 8 graden. En dat was het nieuws op 538. Dankjewel Ronald. We krijgen de situatie op de weg. Op die moment twee vertragingen. De A2 richting Sertelgenbosch tussen Geldermals en Waardenburg. 14 minuten. En de A2 richting Maastricht-Noord... tussen Rooster en Born. 5 minuten. Ook flitsers. Dat zijn er twee. De A1 richting Deventer bij Wilp. 93.2. En de A2 richting Den Bosch bij Bokstel. Let op je snelheid. bij medepaal 127.7.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 Ed Sheeran, Sapphire. En jouw kans op een vijfde dag muts en sjaal zometeen... naar Ellen Walker, Heartbreak Melody. Radio 50, uh. <tie>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 Chamma chamma kese darbar dien Aaron Sapphire hoorde je op 538. Gevoelstemperatuur van rond de min 10 vandaag. En wij hebben hier bij 538 mutsen en sjaals. Ja, jij kan de kans op maken. De eerste vijf luisteraars die nu inbellen 0909-30538. Dus 0909-30538, de eerste vijf luisteraars die inbellen... die winnen een 538 muts en sjaal... om in ieder geval de komende dagen nog eventjes warm te blijven. Get to dancing when headlights get lit. Headlight, get Turn a field or parking lot to a party spot and throw down.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 Met je woord even blijven. Jouw weekend. Jouw weekend. De eerste vijf luisteraars die hier aan de telefoon hangen op 0909 3000 gaan er vandoor met een muts en een sjaal van 538 voor de koude dagen. Is bij met Jordi, hallo, met wie spreek ik? Sander Jansen. Hey Sander Jansen, waarom heb jij een 528 muts en sjaal nodig vandaag? Nou, uh, net, uh, getraind, wel binnen voetballen, maar uh, de nou, ik heb eigenlijk iets voor mijn voeten nodig, maar muts en de sjaal is ook wel lekker. Nou, uh, ja, schoenen hebben we helaas niet. Dikke sokken kan ik wel nee, meesturen nog voor je, dus dat gaan we ook regelen. Maar bij deze, je zit er warm bij de komende dagen. Gaan we snel door naar de andere die inbelt, Jordi538, hallo, met wie spreek ik. Hoi, met Tim. Hey Tim, hallo, waarom verdien jij een muts en sjaal? ja lekker fancy een beetje het ziet als ike uit ook in de winter vijf uur je erop ja Heem, leuk toch helemaal gelijk heb je we gaan er naar je opsturen man fijne dagen hoi hoi vijf uur acht met Jordi, hallo met wie spreek ik hallo hi ja je bent op de radio hi. live ja <laughs> hallo waarom verdien jij uh, een social en met wie spreek ik uh, met mijn naam mijn Eh, uh, ik verdien het omdat ik het heel koud heb. En uh, ik heb net een grote wandeling gemaakt en ik, uh, het lijkt me wel fijn. Nou, bij deze, we gaan het naar je opsturen. Op. Fijne zondag, manon, bedoeg. Doe Jordi, 5 uur hallo met wie? Hoi, met Erwin, goedemiddag. Hey Erwin, waarom verdien jij een 5 muts en sjaal? Eh, uh, omdat mijn tien is buiten een gevoel. <laughs> <laughs> meer reden heb je niet nodig ik, zeg ik, je maar. Uh, nou, ik kan hem wel goed gebruiken eigenlijk, want uh, ik heb er eigenlijk zelf helemaal geen. Nou. Sowieso geen sjaal. Dat kan natuurlijk niet, dus dat gaan we gelijk even fixen voor je. We gaan naar je opsturen, man. Fijne zondag nog. Ja, dankjewel. Yo, en zullen we dan de laatste doen? 5-8 met Jordi spreek Hallo, met diep. Jordi, met Dave. Hey Dave, hallo. Waarom verdien oh. jij een 538-muts en sjaal? Ja, gewoon omdat ik het fucking koud heb. Ik moet gewoon <laughs> de muts en de sjaal hebben. Waar nou, moeten we hem naar nou opsturen? Naar Schip Is Gaan we bij deze regelen. Fijne zondag, man.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 When I know, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, you pushing, I'm pulling no Een season op 538. Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om kwart voor tien. Even bellen met Peter Eerschop. Nee, Rick Romijn, het radiofenomeen met een mening... klassieke Haagse hop, hij die kan schateren. Die was jarig op 31 december en dat waren veel mensen vergeten. Ja. En ik ook, want hij zo belangrijk, is het ook weer niet. De 538-ochtendshow is er morgenochtend weer. De radio 538. De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Nu bij Plus, Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doosje van 20 stuks, 1 euro. En Lastie Rijst, een pak van 300 tot 400 gram. Ook voor maar 1 euro. We doen het je mee, Plus. Een speech geven aan je 20 medewerkers... en dan weer een verhaaltje aan je twee kinderen.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 Dit is de Steve Hartfirst, hoor je naar Taylor Swift? Hier is de feta van Filia. like the match to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 538, Lucas and Steve, Jordan, Shaw en Hart first. Stel je voor, hè? je gaat naar een concert van Europe. En het hele concert ben je maar aan het wachten op één nummer... hun grootste hit ooit. de Final Countdown, die je nu al op de achtergrond hoort. En aan het eind van het concert hebben ze het niet gespeeld. Je wacht nog op de toegift, maar daar gebeurt het ook niet bij. Ja, het is echt een tijdje gebeurd dat Europe zo klaar was met hun eigen nummer... de Final Countdown, dat ze het niet speelden tijdens hun tour... Fans waren daarin zo teleurgesteld dat ze het ook even laten weten. En nou, een tijdje later besloot Europe toch weer hun grootste hit ooit... tijdens een show te spelen. En terecht. Je hoort hem nu op 58. Hier is Europe, The Final Countdown.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 ik ben steeds een beetje verliefd. Ik word man is depressief. Oh. Jack en Elo Black met In My World op Radio 538, het radiostation. Waar je vanaf morgen weer kans maakt op de allerlaatste kaarten voor de vrienden van Amstel Live 2026. Hartstikke uitverkocht, Rotterdam Ahoy. Maar jij kan erbij zijn. Goed luisteren, vanaf morgen weer dus op Radio 538 hoor je de kroegbel voorbij komen. Moet je die telefoon pakken en zo snel mogelijk bellen. Kom je de uitzending, dan ben je vier kaarten voor de vrienden van Amstel Live. Hier zijn de Jonas Brothers. The view, yeah, keeping those blindings close, yeah. She said, I want find somebody by night fuck. Una, now, could it be her, baby,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 Fans van voor?